is acht jaar geleden dat ik hier vanaf dit podium een voordracht gaf over de kabbala en de plaats van liefde. Het lijkt mij alsof ik intussen de weg heb afgelegd van vele honderden jaren. Want het werk aan mijzelf, dat ik als kabbalist van deze tijd verricht, verloopt razendsnel. Het geeft een gevoel of ik meerdere incarnaties binnen deze ene incarnatie heb doorgemaakt. En als gevolg zijn mijn bevattingen van de geestelijke realiteit in die periode van acht jaar zo so drastisch vooruitgegaan. En ik weet dat ook de toehoorder op dit symposium niet bewegingloos is gebleven. En daarom mijn boodschap adequaat in zichzelf kan opnemen. Als er ergens een publiek is dat mijn woorden als levensdronk zal indrinken, zijn het de mensen die op Renova komen? Het onderwerp van mijn voordracht is Yeshua als de quintessentie van de Joodse mystiek en mysterie. Yeshua, die Christenen Jezus noemen. Elk woord in de titel heeft zijn eigen geestelijke lading. En ik wil hier graag het een en ander even toelichten om eerst ons hart en ziel in te tunen, zodat wij een voldoende gemeenschappelijke basis zullen hebben om naar elkaar te kunnen luisteren en de boodschap te horen. Alles, alles wat bestaat in deze wereld, is een samenstelling van vier standaard elementen: aarde, lucht, vuur en water. Elk van die basiselementen noemde de antieke chemie essentie. Daar elk van de vier essentieel is voor het bestaan van het leven hier op aarde. Dat is ook terug te vinden in de vier basisnaturen, levenloze, plantaardige, dierlijke en menselijke. Maar al gauw kwamen in de antieke chemie tot een veronderstelling en vervolgens tot de algemene acceptatie dat er nog een vijfde element of essentie in het spel was. En dat noemden zij quintessentie. Dat Overeenkomt met de meest bekende betekenis van het woord quintessentie, hoofdzak. Maar eigenlijk bestaat dit woord uit twee delen, quint en essentie. Dat is vijfde essentie. De essentie van alle essenties. De essentie die ten, grond, ten grondslag ligt, aan alle vier overige essenties. De quintessentie is dus de vijfde essentie buiten de standaard aarde, lucht, vuur, en water. Deze natuurkundige kennis lijnde de antieke chemie van de geestelijke wortels ervan in de Kabbalah. Het gaat erom dat zoals ieder van jullie ongetwijfeld wijt, elke menselijke ziel bestaat uit vier geestelijke stadia: kogma, dat is wijsheid, bina, intuïtie, tiferet, pracht en mededogen, en malchut, koninkrijk. Dat zijn vier basiselementen of vier essenties van de ziel omdat elke van de vier essentieel is voor het bestaan van de menselijke zin in het lichaam tijdens zijn leven hier op aarde. Maar uit de Kabbala leer weten wij dat er nog een vijfde geestelijke element of Essentie is. En dat is keter, wat kroon betekent. In de geestelijke realiteit is de quintessentie, dus de vijfde essentie, de essentie van alle geestelijke essenties binnen de mens. Ja. Zijn hoofdzaak. Hoofdzaak ook in de letterlijke betekenis van het woord. Het is gelegen aan het hoofd van de mens. Vandaar komt het hoge licht naar hem. Dat zijn gedachten, wensen en daden zuivert. Ja, hem redt en befreit van onreine krachten, die ferment zijn met zijn vier basis-elementen. Yeshua is de quintessentie van de Joodse mystiek en mysterie. We staan nu aan de drempel van de volledige bevrijding. De uiteindelijke ontknopping zal zeer snel plaatsvinden. Mijn e-boek, De Weer van het Koninkrijk der Hemelen, is een structureel onderdeel van de algehele leer over de bevrijding van de mens van zijn kwade negingen die hem doodbrengen. Het leert een mens hoe te komen tot het eeuwige bestaan in overeenkomst met de scheppingsgedachte. Dat is wat wij leren in de Lurianse kabalen. Daarin schuilen zich de meest mystieke en mysterieuze openbaringen van de schepper aan zijn schepping. Ik stel mij daarvoor open... Want ik heb er zelf een geweldige behoefte aan. De mens moet altijd bereid zijn om te zeggen: nee, niet, nee. hier ben ik, beschik over mij. Ik ben bereid te vervullen wat ik moet vervullen. Ik kan, er, ik kan het er direct. En zonder vermeende valse bescheidenheid over hebben. Want ik schrijf mijzelf geen wijsheid, relevantie toe. Wat aan mij gegeven wordt, dat geef ik door. En dat allemaal, opdat dat een mens het in de praktijk van alle dag zal kunnen gebruiken waar men vroeger nog niet aan toe was, daar is nu wel het juiste moment voor gekomen. Er staat geschreven, en dan zal de hele aarde te weten komen, dat jij Hashem, de schepper bent. Al het leren in het geestelijke ezer, om tot de reding te komen. En dat is de droom van elk wijs mens uit het verleden. Vanaf de aartsvaderen Abraham, Yitzchak, Jacob, en de rechtvaardigen uit de volkeren tot op heiden toe. Ook in deze tijd. Is het de droom van ieder die, die tot de volmaaktheid wil komen en die naar waar geluk strijft? Het een en ander overeenkomstig de scheppingsgedachte. De nadruk leg ik hierop op, op dit jouw volle aandacht krijgt en jij de juiste intenties bij jezelf opbrengt. Het belangrijkste is, om niet te gaan tegenstribbelen, wanneer jij het hoort. Met grote voldoening, constateer ik nu, dat de geestelijke puzzel, die door de hele geschiedenis, van het menselijke streven, naar eenheid, met de bron des levens, opgelost diende te worden, nu uiteindelijk is, opgelost. Wat is de naam, Yeshua? Ten eerste, is het zeer belangrijk, hoe deze naam, in de Heilige taal wordt geschreven. De essentie van een naam kan men vinden in de heilige letters en hun combinaties. Eerst een paar woorden over de naam Jeshua uit Nazareth. De in het Christendom gebruikelijke naam Jezus, of Jesus, of Jezus, zoals in het Russisch, komt het uit de Griekse vertaling van Septuaginta. Eerst vertaald vervolgens in het Latijn, en daarna naar alle overige talen. De oude Grieken beschikten niet over de Sisklanklanken, Zoals S. Daarom vervinden zij deze klank door een klank S. Aan het einde van deze naam voegden de Grieken hun traditionele uitgang Os. En Romeinen maakten vervolgens er Os van. Zodat het Jezus of Jesus was geworden. Het Nieuwe Testament werd in het Grieks geschreven. En zo so gingen alle overige volkeren Jezus, Jezus, Jezus zeggen in verschillende talen in plaats van 'Yeshua'. Dat in het Hebreeuws reding betekent. De intrinsieke originele kracht, die in de naam Jeshua besloten ligt, ging verloren bij de naam Jezus. Men gebruikt alleen nog maar de gedachte aan zijn reddende kracht. Dat ging uit van niet-Joden. De Joden noemden hem Jesha of Josha. Deze naam is echter ook niet correct. Bovendien zagen en zien Joden Yeshua als de stichter van de christelijke religie, hoewel Jeshua zelf daar helemaal geen inspanning voor heeft geleverd. Het vond historisch plaats, geheel zonder zijn eindrukelijke toestemming. In de zielen van de meeste joden kwam er toen, en bleef tot op de dag van vandaag, een onverklaarbare haat tegenover de jod Yeshua, Jesha of Josha is ook een verkleiningsnaam, een trutelnaam, een trutelnaam van Yeshua. Misschien noemde zijn moeder hem zo, als kind. Ook dat getuigt heimelijk, van het feit, dat iemand die Yeshua zo noemt, zelf klein van inzicht is. Zijn juiste naam, is dus Yeshua. En wij gaan hem consequent Yeshua noemen. Want dat is zijn ware naam. Joden hebben nog iets aan deze verkleiningsnaam toegevoegd. Zij hingen hem Joshke noemen. Zij voegden er de bespottende uitgang ke. Aan. Het lijkt wel een troetelnaam, trut, maar het klinkt spotten. Zowel Joden als niet-Joden zullen allemaal uit deze voordracht leren wat Yeshua is. Een woord van waarschuwing. Bij al mijn lessen, e-boeken, uitleggen en al het overige wat ik aan mijn leerlingen, lezers en toehoorders aanbied, neem altijd in acht dat ik geen woord spreek over fysiek, fysieke nazi's, volkeren, religie's. Groepen, personen en dergelijke. Wanneer ik woorden gebruik als Joden, Christenen, Yeshua, Moshe, Paus, Rabbi, Guru en dergelijke, dan bedoel ik daarmee alleen de overeenkomstige geestelijke krachten en toestanden, want alles zit in één mens. Wat is de wortel van de kracht van Jeshua? Jeshua als ketter, de kroon, heeft in zichzelf twee delen. Het bovenste gedeelte van de ketter is, wat men de Zoon van God noemt. Dat is het gedeelte, waarmee Jeshua zich van het mensenras scheidt Hij stond werkelijk boven de mensheid, door zijn eigenschap van het bovenste gedeelte van de ketter. Waarom heeft de ketter twee gedeeltes? Het één, het bovenste, is verbonden met de schepper, met zijn vader. En het andere, het onderste, is verbonden met de schepping. Want hoe zou de schepping anders het licht kunnen ontvangen? De schepping, de vier stadia, is de wens om te ontvangen, terwijl het licht, de schepper, de wens is, om al maar te geven. Sphira Keter is de goddelijke aanwijzigheid in de schepping. In elke ketter bestaan, bestaat die tweeledigheid, die twee stukken. Wanneer in het nieuwe verbond ja, anders zegt het Nieuwe Testament, gezegd wordt, de zoon der mensen, dan weet jij, dat het de essentie van Jeshua betreft, in verhouding tot de schepping, de onderste helft van zijn ketter zijn. Elke ketter is de kracht van Jeshua, en wanneer daar geschreven staat dat Yeshua de zoon, van, de zoon van God is, dan is dat in zijn verhouding tot één Eenshof, tot zijn vader, tot Hawaïe. Dat is het verschil. En wat is het verschil tussen licht en vader? Eenshof Licht is datgene wat bestaat uit het bestaande. En wat is de vader dan? De vader, zijn vader, de vader van Yeshua, is de inbedding van het een. Sof, in de hoge ketter, in de kracht van Yeshua. Als Yeshua spreekt van de vader, van zijn vader, dan spreekt hij over de inbedding van het hoge licht in het bovenste gedeelte van de hoge ketter. Dat is dus de inbedding van zijn vader, van het hoge licht in Yeshua. Daarom, gingen de christenen Jeshua aan de ene kant als God beschouwen. Zie je dat? Herinner je nog, dat de zoon van God het bovenste gedeelte van de ketter van Jeshua is, en het onderste gedeelte is mens, de zoon der mensen. Daarom zag men hem en als God, en als mens in één. Dat is niet zo vreemd, want ook aan de christenen ha had de schepper van zijn goedheid en genade gegeven. Let goed op, in elke religie zit altijd een element van waarheid. Je moet niet denken dat dit allemaal alleen maar opium voor het volk is, om mensen van spirituele softdrugs te voorzien. Daarom zie je dat nog hele grote groepen aan religie aangehecht blijven. Maar met welke yeshua moet jij, je, moet jij je verbinden? Als je in je verbeelding Yeshua als mens van vlees en bloed ziet, dan zit je verkeerd, mijn vriend. Je moet hem niet, niet op deze manier zien. Wie Yeshua als mens ziet, gelooft in een verhaal. In plaats van individueel aan zichzelf te werken. Dus door jouw gebed, door het komen tot Yeshua, wat moet er dan gebeuren? Niet dat jij Yeshua moet zien als een mens van vlees en bloed, dat is kinderlijk. En met alle respect, op die manier kan je Yeshua niet werkelijk zien. Want jij je verbindt, wanneer jij je, je verbindt met Yeshua, dan moet je voelen dat jij de mens bent die hier leeft in vlees en bloed. Jij moet op dat moment voelen dat het heilige in jou is. Dat is dat jij nieuw. Door je te verbinden met Yeshua het licht via Jeshua aantrekt en nu de schepper in jezelf voelt. Het krachtige woord van Jeshua is nu tot lichaam geworden in jou. Dat betekent, als je het licht via Jeshua aantrekt, dat ook jouw lichaam dat gaat voelen. Elk zeletje gaat zich vullen met het licht van zijn vader. Zoals Jeshua was in zijn leven, zo is Jeshua altijd. Want wat van hem afgebroken was, was alleen maar het uiterlijke iets wat uit de aarde was genomen. Dat hij in het lichaam leefde. Ook dat is waar. Het is dus de bedoeling. Dat jij Jezus niet ziet als een beeld. Want elk beeld is stoffelijk of symbolisch. Oftewel het product van onze hersenen. Geen beeld kan redding brengen. Geen icoon in de wereld is geestelijk. Het is een kunstwerk dat door de mens van vlees en bloed is gemaakt. Een kruisje slaan zal niets doen. En als men naar een kruis kijkt, is het gewoon een ding. Een stukje hout, of metaal. Er bestaat een kroonprincipe. Niets wat een mens met zijn ogen ziet, is heilig. Dat moet je altijd goed weten. Dus als je binnen jezelf tot Jeshua komt, dan word je verbonden met Jeshua. Dat betekent dat jij door je absolute geloof en toewijding zijn woord naleeft. Je verkrijgt dan het nieuwe geestelijke lichaam te ervaren. Dat is de quintessentie van de Joodse mystiek en mysterie. Op dat moment. Ga je voelen dat wat eerst boosheid, kwaad en allerlei andere nare dingen in jou waren, waardoor je jezelf verschrikkelijk onaangenaam en verschuurd voelde, veranderd? Je voelt dan opeens het licht in jou binnenstralen. Daardoor Transformeert jouw kwaad in goedheid van het licht. En dat gebeurt niet op een andere manier. Niet door welke religie dan ook. Maar alleen door jouw individuele verbondenheid met Yeshua. Dan voel jij je vol en heel in Yeshua. Maar in jouw lichaam. Jij voelt jezelf één met Jezus. Maar dan is het binnen jouw geestelijke waarnemingsorganen. Want niets wat een mens met zijn vijf zintuigen kan waarnemen is heilig. Dat is heel iets anders dan het geloven in het verhaal over Yeshua met getuigenissen van anderen. Het is heel iets anders dan wat bijvoorbeeld Paulus, de apostel Paulus beschrijft, dat toen hij ergens met een expeditie ging om de eerste aanhangers van Yeshua te vervolgen, dat Yeshua van buiten aan hem, aan hem verscheen en zei, follow me. Hij zou Yeshua dus van buiten gezien hebben gezien, in welke gestalte dan ook. Jij kan Yeshua alleen als kracht zien en niet als mens van vlees en bloed. Het verhaal is wel vrij bedacht. En de massa-mens wil het ook zo. Daarom wilden de oprichters van het christendom dat ook zo aan de gewone mens laten zien. Niet om de massa-mens te bedonderen, maar het was nodig voor het gewone gepeupel. Eerst moest men iets vertellen wat een beeld heeft, al is het maar een beeld van Jeshua, die geen beeld heeft. Toch vind je overal in kerken beelden van Jeshua. In de ene kerk ziet hij er zo uit, en in de andere kerk wil en de andere kerk wil niets met het katholieke beeld van Yeshua te maken. Die maken hun eigen, eigen beeld van Yeshua. Ze willen hun eigen beeld van Yeshua hebben. En daarom maken ze gewoon een protestants uitziende Yeshua. Begrijp je? Een beeld in plaats van de werkende kracht van de hoge ketter. En in Afrika hebben zij weer een andere Yeshua die bij hen past. Zij zien dat beeld door hun eigen cultuur. Het is en blijft een cultuurverschijnsel. Maar weet altijd... Dat elke beeld van Yeshua eigenlijk tegen Yeshua gekeerd is. Yeshua, is, Yeshua zou het helemaal afkuren dat men een beeld van Hem ergens in een gebouw plaatst. Het is al in wijze als afgoderij. Het kan misschien goed zijn voor de massa mens om ermee te beginnen, dus voordat een mens tot zijn rijpe, volwassen toestand komt, dat hij geen beel, wanneer hij, dat hij dan geen beel van Jezus meer nodig heeft, dus verbind je van binnen met de kracht van Jezus, Jij moet de kracht van Yeshua voelen, binnen jezelf ervaren. En niets anders. Dat is jouw ketter. En niet iets anders. Dat is jouw Yeshua in elke toestand. Ga niet ergens anders Yeshua zoeken dan in jezelf. Dat is, dat is de volwassen geestelijke houding, de ervaring van de redding in Jeshua. Alle wetten die in de Torah zijn geschreven, zijn allemaal heilige wetten. Maar de wijze waarop rabbijnen dat hebben geïnterpreteerd, aangepast, aan het volk brengt geen reding. Wij zullen dat niet doen, omdat Yeshua het ook niet deed. Yeshua kwam om de mens als individu te verheffen en niet om het goddelijke te degraderen, tot het vervullen van aardse tradities met handen en voeten, dat alleen maar de wens om te ontvangen dient. De mens moet tot zijn reding en zijn hoogste vervulling komen via Yeshua. Eén ding moet vaststaan. Wat betekent Oud Testament en wat betekent Nieuw Testament? Het woord testament is een lijnwoord. Het komt niet uit het Hebraeus. In het Hebraeus is het briet, verbond. Het oude testament is dus oud verbond. Briet is in het Hebraeus. Het verbond van heilig vlees. Dus het verbond naar vlees. Het verbond dat de schepper is aangegaan met het Joodse volk is verbond naar vlees. Het, verbo het verbond dat de schepper, uh, het verbond met de aartsvader Abraham, Brit Mila, besnijdens, is via het vlees gekomen. Zonder het verbond van het vlees kon men het verbond met de schepper naar geest niet tot stand brengen. Vlees is basa in het Hebraeus. En dat is eigenlijk jesode, het fundament. Daarom wordt in de Torah zoveel aandacht geschonken aan vlees, in de Joodse wetten draait alles om schoonmaken van je handen, je vlees, je lichaam, kosher, niet kosher, geoorloofd, niet geoorloofd. Dus allerlei materiële dingen. Het is, het, zinnen, het, is het, het zinnenbeeld op het toekomstige verbond naar geest. Dat Hashem, de Schepper, wilde aangaan in de tweede fase van de onthulling van zijn scheppingsplan. Moshe zegt in het laatste boek van de Torah, Na mij zal een andere profeet komen, lees Yeshua. En jullie moeten naar hem luisteren. Maar de Joden wilden en willen tot nu toe niet naar hem wil er niet naar luisteren en blijven hangen aan het verbond van vlees. Het zijn duizenden en duizenden nachten dat ik niet kon slapen en geen opheldering kreeg. Het eerste verbond was het verbond naar vlees, dat met de Joden werd aangegaan. En toen kwam Yeshua. En welk verbond bracht hij mee? Brid Hadashah. Dat is het nieuwe verbond. Wat is het nieuwe, nieuwe eran? Het is naar geest. Het oude verbond was naar vlees, en het nieuwe verbond is naar geest. Jezus kwam hier om te verkondigen, dat nu het verbond naar, naar, verbond naar geest is gekomen. Verbond naar geest. Wat doet mijn vlees er dan nog toe? Ik moet er wel netjes mee omgaan, natuurlijk. Maar voor de rest, ieder moet zijn vlees laten doorboren door de heilige geest. Alleen dat brengt de redding. Dat is de quintessentie van de joodse mystiek en mysterie. En niet dat verbond naar vlees, want dat is niet afdoende. Dat was de eerste fase van het verbond met het eeuwige leven, en is niet, af, niet voldoende. De Joden hadden het aangenomen, en dat was toen revolutionair en verlichtend, want de hele wereld was toen Godeloos en heidens. De Joden waren de eerste, Die naar vlees de schepper hadden aangenomen. Het was een geweldige daad, Ook de barmhartigheid, Die van boven op hen kwam. Maar het was niet afdoende, Daarom is het dat in de tweede fase het verbond naar geest was gekomen. Deze keer kwam het voor de hele wereld. In eerste instantie voor Joden, maar vervolgens ook voor de niet-Joden. De Joden zeiden, we hebben de wet van Moshe, Terwijl Moshe zelf naar Jeshua heeft verwezen, maar zij hadden dat niet aangenomen. Wat is voor de Joden het goddelijke? Wat zien zij als God? Licht, de schepper, die geen lichaam heeft, die niets met materie te maken heeft. Zij zien de schepper als licht op zichzelf. Dus licht dat niet ingebed is, in het hart van de mens, dat is wat zij zien, tweeledigheid. Wij zijn vlees, en hij is licht. Wanneer jij in het jodendom zit, voel je altijd dat de schepper ons helpt, op ons past, maar altijd als massa, een groep, in de houding van wij, het Joodse volk. Waarom? Omdat zo so goed als niemand van hen durft te zeggen, de schepper heeft met mij iets persoonlijks. Waarom niet? omdat zij de schepper zien als immaterieel, alleen maar het hoge licht, terwijl zij zelf vlees zijn, tegenovergesteld zijn aan het licht. Het is de eerste fase van het ervaren van het goddelijke. Het is als het ware omhoog kijken, en vogeltjes in de lucht zien vliegen, en niet in zijn kooi zien zitten. Weten dat zij bestaan, maar niet aanraken. Het Jodendom heeft met het licht te maken, het is geweldig. Alleen het licht is de bron des levens. Maar wat heb ik als klein mannetje, aan die grote, altijd levende, eeuwige, almachtige God. Wat heb ik aan als Jood? Hoe kan je je met hem verbinden? Alleen door de Torah zeggen ze. Wat men in Jood onderwijst, het toepassen, is het doen... Van voorschriften met handen en voeten. Want dat is het verbond naar, verbond naar vlees. En dat is niet afdoende. Er zijn altijd die twee fasen nodig. Je kan alles in het aspect contrast zien. Vanuit de duisternis kan men het licht zien. Men kan dat niet uh, anders, wat is Christendom? Het is hetzelfde als Jodendom, alleen gelooft het Christendom, zei het zinnebeeldig, in het inbedden van het licht van de schepper, in de sfeera ketter. Dat is voor hen als God, zoals zij de Zoon van God noemen, en dat klopt ook. Zij zien het natuurlijk dankzij het Jodendom. Joden, Joden hebben de voorbereiding gedaan, het verbond naar vlees, en het resultaat daarvan is het tweede verbond, het verbond naar geest, van geest, het verbond van Yeshua. Christenen kregen dus direct die beiden in één klap. Als het verbond naar vlees, hadden zij het jodendom als basis aangenomen. En als tweede verbond kregen zij, eveneens door joden, het verbond naar geest. Wat het, van het verbond naar geest, hadden zij wel iets genomen? iets, omdat het niet alles is. De wetten van de Torah zelf hadden zij niet helemaal op zich genomen. Wat is dan de bron van hun religie? Waar geloven zij in? Joden geloven in het hoge licht, zelf, zonder inbedding in de ketter. Christenen geloven in het inbedden van het licht, de Vader, in het lichaam van de, van de profeet, die ook als God wordt gezien. En daarom zien ze Yeshua als so de Zoon van het licht. Wat betekent Vader, Zoon en Heilige Geest? Hoe komen zij daaraan? Zij weten dat het zo is, maar eigenlijk begrijpen het niet. Wij weten dat als het licht vertrekt, uh, het nooit helemaal weggaat, maar altijd een soort vlammetje achterlaat, een spoor van het licht. Als je kabala leert, dan weet je in grote lijnen hoe elke religie, Elke wetenschap, elk verschijnsel hierop, ook hier op aarde, in elkaar zit. Het geeft van binnen een zekerheidsgevoel, dat je ziet, dat je weet, dat je ervaart, dat het de heilige leer is. Maar een religie is altijd slechts deels geestelijk, dat is, is vermengd met het aardse, met aardse inzichten. Je kan door de Kabbala-leer altijd zien en in zekere mate meten waar het een en ander ten opzichte van de boom des levens staat. Zich bevindt. Omdat Kabbala, Kabbala is het fundament van elke en alle mogelijke kennis. Waarom zijn joden en christenen gesplitst, gesplitst van elkaar? En dat terwijl zij eigenlijk zeer dicht bij elkaar zijn. Joden geloven in God, in één God, die niet gematerialiseerd is, niet ingebed in de mens. Niemand van hen weet waar hij is. Waar de plaats van zijn glorie is. Omdat het allemaal buiten de mens is. De mens als individu is zo goed als niets. Wij zijn zijn slaven. Men ervaart de schepper niet lichamelijk. Alleen maar via denkbeelden. Men ervaart dus de schepper in het Jodendom niet persoonlijk. Geen Jood zal je zeggen dat hij persoonlijk contact met God heeft, en dat klopt ook. En dat komt omdat Joden de keter niet aanvaarden, niet in zichzelf en niet in, het, in de schepping Waarom niet? Zij aanvaarden niet de inbedding van het licht, van de Schepper, van de Vader in zijn schepping. De Schepper is ergens daar buiten. Kijk nou naar die dertien postulaten van het geloof van Maimon. De Schepper verbindt zich met niemand. De schepper kan zich niet met iets of iemand verbinden. Qua hun clevere hoofden hebben de Joden ingezien dat de schepper de bron des levens moet zijn. En als hij zich zou verbinden met iets dat sterfelijk is of beperkt is, dan zou het geen volmaakte God kunnen zijn. Zij accepteren dus niet het inbedden van het licht in de schepping, in de sferaketter. en dat, terwijl de schepper zich standaard alleen in de sferaketter, inbedt. In elke sferaketter vind je de schepper, dat is de quintessentie van de Joodse mystiek en mysterie. Daarna moet de mens werk doen, om het schijnen van de schepper aan te trekken naar zijn lagere geestelijke waarnemingsorganen via de spheraaddaad en naar beneden. En de vier onderste stadia van de schepping zit op zichzelf genomen geen licht dat is wat wij noemen de zwarte doos, de vierkante doos in de ketter zit altijd licht in gebed. de joden aanvaarden de sfera ketter niet want zij geloven dat de schepper zich niet met de schepping verbindt dat is een van de dertien principes van hun geloof. En dat was nodig om zich eerst te distancieren van al het materiële. Daarom accepteren zij de spheraketter niet. Zij accepteren alleen de zwarte doos, de vier stadien de vier essenties van de ziel. Maar hoe kan je die vierkante zwarte doos, die de mens is, zonder aanvaarding van de sferaketter, met het licht verbinden? De schepping, die vier stadie, is de wens om voor zichzelf te ontvangen. Het is bij uitstek het ontkennen van het geven, terwijl het licht het pure geven is. Hoe kan je die twee, dag en nacht, licht en duisternis, met elkaar verbinden? Zonder sfeeraketer is het onmogelijk de verbinding te leggen tussen het licht, de gever? en de mens, de ontvanger, begreep je? Daarom is jodendom innerlijk gekant tegen het christendom. In het christendom hebben we iets van belichaming van God in de mens, en dat is absoluut walgelijk in de oren van een jood. Wat is hun redenier? Hoe kan iets dat oneindig is zich inbedden in iets dat miserig is als een mens? Dat is erg moeilijk te begrijpen binnen het verstand. Jij kan natuurlijk van een Jood een Christen proberen te maken als je wil. Zoals dat vroeger ijverig nagestreefd werd. In de naam van God en Jezus en Jezus Christ Christus. Op die manier kon een Jood in het verleden ook sociale status krijgen, beroepen uitoefenen en dergelijke. Maar daardoor wordt een Jood toch nog voor geen millimeter een echte christen. Een Jood die innerlijk is geprogrammeerd door duizenden jaren van geloof in absoluut licht en niet in inbeding van het licht in de mens. Hoe kan je die dan laten geloven dat God ingebed is in de spheeraketter die in de mens is? Daarom zijn ze innerlijk tegen het Christendom gekant. Wel is het zo, dat het Christendom later is gekomen dan het Jodendom. Christendom is opgebouwd op de boodschap van Yeshua, verbond naar geest. Yeshua kwam dat verbond niet per se aan Christenen verkondigen, maar in, de eerste, in eerste instantie aan Joden en daarna, via Hem, aan de hele mensheid, zonder uitzonderingen. Zijn boodschap is: het nieuwe verbond, dus niet naar vlees, maar naar geest. De nieuwere, jongere volkeren, zoals christenen, dus heidenen die christenen zijn geworden. Zijn innerlijk jongere volkeren ten aanzien van het joodse volk, Dat een oeroud volk is, oud van bloed en geest. Het tweede verbond was het verbond naar geest. De jongere volkeren hebben dat aangegrepen, En dat is hun religie geworden. Het gaf hen ook de toegang tot de gedachte en hoop op de toekomstige redding, alleen maar om te loeren naar de reding van buiten de poorten van het Koninkrijk der Hemelen. Want zij ontvangen slechts het schijnen vanuit de Sviraketter, maar zij kunnen door hun religie niet, naar de spheeraketter zelf opstijgen. Zij ontvangen, van de spheeraketter, op afstand. Bovendien, kunnen zij het licht niet naar beneden, naar de overige, lagere stadia aantrekken. Joden hebben dus wel meer diepte, want Moshe heeft het naar de sphera daad gebracht. Shimon bar Yochai, de auteur van het boek Zohar, bracht het nog lager naar de sphera Tiferet. En Hitzchak Luria, Ari bracht het naar de Yesod Kortom, Keter is in ons altijd de kracht van Yeshua. In zijn eerste verschijning. Altijd de kracht van het Koninkrijk der Hemelen. In zijn eerste stadium. Moshe is in ons altijd dat, de kracht van de openlijke Torah. Bij elk mens zit deze kracht van Moshe. De Tiferet is altijd de kracht van Zoger, de geheime Torah, die Shimon Barjochai naar beneden bracht. Door iets Luria, Ari, daalde de kracht van de boom des levens af, en het licht kwam tot de jezode, en uiteindelijk, uiteindelijk komt de Mashiach, de bevrijder, zeer spoedig. In onze dagen, in zijn tweede verschijning, naar de Sfera Malchut, verrijkt door deze vier voorafgaande stadia in alle glorie van Hawaii. Het laatste licht zal de Mashiach brengen. Dan zal in Yeshua. Het licht Jehida binnenkomen. Dat betekent het licht van de eenheid. Mashiach betekent Hij die aantrekt. Wie is de Mashiach? Ja. Natuurlijk is dat Yeshua, maar dan in de laatste fase. De Mashiach in zijn laatste fase van de correctie: de de correctie. Van de Malchut, het Koninkrijk. Kan niet iets ander zijn, want ook de Mashiach zit in de naam Yeshua, in de keter, alleen in de keter. Het vijfde stadium, het eindstadium, stadium is natuurlijk de Mashiach, de Verloser. Het eerste stadium van de verlosser is dus Yeshua. In elke van de vijf stadia is dezelfde verlosser, maar de kracht wordt in hem toegenomen. Dat is de quintessentie van de Joodse mystiek en mysterie. Het probleem zit hem daarin dat Joden ook niet accepteren wat er onder de sferadaat is, en daarom blijven zij hangen aan de sferadaat dat kennis betekent, en willen daarom het heilige alleen maar met hun hoofd begrijpen. Zonder die anderen te accepteren, blijven zij echter slechts met hun hoofd bezig, wat het bestuderen en beoefenen van het goddelijke betreft, houden de Joden zich dus alleen met hun hoofd bezig, en dat, terwijl God juist wil, dat de mens leeft door hem uh, binnen zichzelf, in zijn eigen hart te ervaren. Alleen wanneer God bij de mens in het hart komt, in zijn lichaam, dan ervaart hij hem, dat hij het leven, en niet door intellectuele beredenieringen van het hoofd, en wat het jodendom doet zonder sfera ketter, is slechts een onvolwassen poging, om te overleven, in plaats van simpelweg te leven. Zoals in deze anekdote. Men vroeg een joden, waar voel je je de, het meest thuis? En hij antwoordde in het vliegtuig. Ze hebben verstand, maar willen niet boven het verstand gaan. Parafraserende woorden van Jeshua betekende dat zij zich, dat zij zulke grote hoofden hebben, dat zij niet in staat zijn om door het oogje van een naald het innerlijke, het goddelijke, het koninkrijk der hemelen binnen te komen en daardoor ontzeggen, zij zich, de redding. Zij worden van boven letterlijk niet gered. Zij schijnen ontworteld te zijn van de schepper, omdat zij alleen van de sfera daad ontvangen, door steeds met hun hoofd en lippen zich tot de schepper te wenden, vanaf hun lippen en naar buiten. Het komt niet uit het hart. Het komt niet door de wilskracht om de wil van hun vader in de hemelen te doen. Want de wilskracht komt uit het geloof boven verstaan. En dat ware geloof komt uit het aanvaarden van de Sveraketter. De kracht van ketter ervaren zij niet omdat zij niet tot de hoge ketter Yeshua willen komen. Oorspr Oorspronkelijk hadden zij vrije toegang tot de sfera Maar gezien het feit dat zij Yeshua. hadden verstoten, zijn zij zelf gerakt geraakt tot de keter en zonder keter kunnen zij het licht niet ervaren. Geen jood is in staat om de schepper te ervaren zonder de verbinding met Jeshua. Hij weet alleen van de schepper met zijn hoofd. Hij weet, maar ervaren is iets anders. Christendom ontvangt een zwak schijnen van de spieraketter. Je greep wel aan het verbond naar geest, maar halen zij niet verder naar beneden, halen het niet verder naar beneden, naar vier stadien. Daarom lijkt het ook hen dat de redding slechts in het hier namals zal komen. En dat komt omdat de sfeera aan een christen schijnt slechts door het omringende licht, dat, niet, dat dus niet van binnen ervaren wordt. En dat geeft het gevoel alsof het buiten hem is. In de toekomstige wereld in plaats van het hier op aarde is in zijn lichaam. Jullie begrijpen nu waarom het nodig is dat men niet alleen bij het Oude Testament blijft en ook niet alleen bij het Nieuwe Testament. Het is nodig om al die delen van één ondeelbare leer over de bevrediging te bestuderen. Duidelijk, Torah, Zorgen. Het schijnt en het nieuwe verbond in het brein. De leer van het koninkrijk der hemelen moeten wij met de Torah verbinden. De Torah is dieper in de vier stadia van de mens. Dan hebben we verder de zoger nodig om de Torah te verklaren. We hebben Ed de boom de van Ari nodig om alle overige onderdelen van de leer te verklaren. Van de leer van het Koninkrijk der Hemelen, zonder de overige drie onderdelen van de leer over de bevrediging ontvangt men alleen het, van het schijnen, het schijnen van het laagste licht nevers. Een christen, ieder die de christelijke religie beleidt, ontvangt alleen het schijnen van het licht nevers van de sferaketen. Als je dan ook de Torahie en haar met de leer van het koninkrijk der hemelen verbindt, dan ontvang jij nog een licht roog. Roog betekent roogakob. De Heilige Geest. Men ontvangt dan de Heilige Geest. Als iemand de leer van het Koninkrijk der hemel leert en de Torah bij gaat leren, komt in de Spiraketter het licht roog binnen, het tweede licht. We leren verder de Zoger en de Boom des Levens van Ari. En daardoor ontvangen wij overeenkomstig nog het derde en vierde licht, Neshama en Chai. Neshama betekent ziel, de goddelijke ziel, en Gaya is het licht van het leven. Dus niet alleen één bovenste steraketer, maar tot, tot de Jesode. Het stodde tot het fundament. Vanaf de zonde zullen wij vier lichten aantrekken door de leer van het koninkrijk der hemelen. Alles is met elkaar verbonden. Natuurlijk zit alles potentieel in de leer van het koninkrijk der hemelen. Maar de ene kan niet zonder de andere. De leer van het Koninkrijk der Hemelen is niet voldoende zonder andere, andere stadia aan te spreken. De schepper wil niet dat wij ons alleen maar aan de sfera vastklampen en daarbij Halleluja zingen. De schepper wil dat wij in onszelf. Al deze vier stadia, onderste vier stadia, ontwikkelen. Yeshua wil dat de mens tot hem komt. Pas als de mens in, zich, in zijn lichaam zichzelf overgeeft aan de sfera zoals so de overgave so van Yeshua om zichzelf als over te brengen. Kan de mens Yeshua in zijn eigen sfera keter ontvangen? Dat is wat Yeshua ook zei. Mijn lichaam is brood en mijn bloed is wijn. Wat betekent dat? Mijn lichaam betekent licht van genade. Het licht van de Vader, dat is in de hoge keter is ingebed. In manifesteert zich namelijk in de mens als twee soorten licht. Licht van genade en het schijnen van, het, van licht van wijze. Eet mijn brood betekent neem mijn genade op drink mijn bloed betekent ontvang mijn licht licht van wijze. Hoe kan ik ook maar ontvangen? Niet zomaar via de spheraketter, maar wanneer jij van het koninkrijk der hemelen terug gaat naar je sfera Jesu. Niets verdwijnt in het geestel. Pas wanneer jij in de sfera Jesu belandt, komt... Inkomt komt in, in jouw sfera ketter, het ligt Hochmabin. Het bloed van Yeshua kan je dan opnemen in je Joden, ik leg natuurlijk niet de schuld in hun schoenen, maar Joden zitten er uiteraard tussen. Want Joden kunnen de Torah niet uitleggen niet aan zichzelf, noch aan de volkeren der wereld, op de manier, dat het heilzaam zou zijn voor christenen, die geestelijk jongere broeders van Joden zijn, en andere volkeren. Joden gaan niet op die manier met de Bijbel om, dat het voldoende lichtstraling zou geven, om de overige volkeren heilzaam te kunnen penetreren. Het moet door Joden heen komen, en gaan stralen aan de rest van de wereld, dus ook aan christen. Dat betekent dat het licht dan in de diepere stadia in de mens komt. Maar dat doen Joden niet, en dat komt omdat zij alle wetten van de Torah interpreteren alleen vanuit het verbond naar vlees. Hoe jij bijvoorbeeld je handen moet wassen. Het rituele bad. Nee, hoe jij je pannen moet schoonpoetsen. Vanaf de komst van Jeshua met zijn verbond naar geest helpt het geen hond? Het zijn allemaal heilige wetten. Maar omdat Joden niet tot de ketter willen komen, straalt niets naar hen toe en ook niet via hen naar anderen. Joden vormen dan een obstakel, een buffer voor het licht. Laten het licht niet naar andere volkeren door. Dat is de hele clue om eerst het koninkrijk der hemelen aan te trekken door de Torah Joden. Daarom is het zo so belangrijk dat juist Joden Yeshua van harte aanneemt. Ze hoeven geen christenen te worden, maar alleen de kracht van Yeshua met vreugde te accepteren. Want dat is, want hij is hun ketter. Hij is hun hoogste koning en de ketter van de hele mensen. Joden moeten Jeshua aannemen zonder Christenen te hoeven worden. Het is zelfs helemaal niet goed voor Christenen als Joden Christenen zullen worden. Het is niet de bedoeling dat Joden Christenen worden. Maar dat zij de kracht van Jeshua accepteren. Want als Joden christenen zouden worden, wie zal dan het hoge licht nog kunnen ontvangen en verder aan dezelfde christenen doorschakelen, dan wordt het niets. Joden moeten op hun eigen plaats zijn, maar wel yeshua met hart en nieren aanneemt, dan hebben wij... Een betrouwbare doorgeeflijk van twee schakels, ketter en daad. De volgende stap zou dan zijn dat Joden dit werkelijk gaan leren en accepteren. Wat nu zeggen ze, we kunnen het niet leren. Het is zo hoog, zo heilig. Wie kan het aan? Tot nu toe konden zij de socher inderdaad niet leren. Waarom niet? Omdat de volgorde is, dat je eerst Jeshua z'n raketer moet aannemen en gaan ervaren. En dan pas gaat de Torah zich voor je openen. Ja, de geestelijke Torah. En niet die met handen en voeten. Dan gaat het licht roog door je Torah-studie schijnen en pas dan gaan je ogen ook open voor de zorgen. Daarom begrepen Joden geen woord van zorgen, laat staan van de boom des levens van Ari. Zonder Sheraketer te aanvaarden, zonder de leer van Yeshua te aanvaarden kunnen zij het niet begrijpen. Dat gebeurde ook met de beste leerlingen van Yeshua, allemaal joden, die hij op een dag meegenomen had naar een berg, voordat hij overgele overgeleverd zou worden. Wat zei Yeshua tot hen? Waakt! Dus blijf erbij en val niet in geestelijke slaap maar zij konden dat niet. Het vlees, de vier onderste stadia, konden de ketter niet aan. De geest is gewillig, maar het vlees kan het niet verdragen. Zij konden die bewuste nacht, deze krachten van de geweldige geestelijke spanningen die Yeshua had ervaren, niet aan. Ze wilden er wel bij zijn, maar zij konden het niet. Yeshua had gebeden en kwam terug. En toen sliepen zij weer. Ook op een andere keer, toen zij met hem de berg opgingen. En hem zagen in een wit, wit gevaar. In gezelschap van de profeet Eli en Moshe. Ook toen konden ze het niet, of, konden ze het niet verdragen. Het was zo verrukkelijk. Of het realiteit was of niet, ze konden het niet aan. En Petrus, een van zijn favoriete leerlingen, zei toen, zal ik dan nog even drie tenten opbouwen voor jullie drie? Zij konden het niveau van die krachten van de hoge ket, ketter niet bevatten, en daarom vielen zij in geestelijke slaap. Op één pla plaats in het boek zo, in een hele boek Zoger, wordt tussen de lippen door iets vermeld van een zogenoemde leer van dwaasheid. De Zoger zegt dat pas wanneer iemand door de heilige wijsheid heen is gekomen, men hem dan deze geheime leer van dwaasheid kan onderwijzen. Het staat boven alle mogelijke kennis van het geestelijke die er kan zijn. Wat is dat voor leer? Dat is de leer van het geven. welk het geven alleen mogelijk wordt als men boven het verstand gaat. Daarom wordt het de leer van dwaasheid genoemd. Waarom wordt het de leer van dwaasheid genoemd? Omdat het in de ogen van de wereld als dwaze bezigheid wordt gezien. Men is juist dol en appertrots op het weten, op het verstand. De leer over hoe daadwerkelijk te geven. De leer over het koninkrijk der hemelen. Dat is deze leer over dwaasheid. Word dwaas voor Jeshu. Word dwaas voor jouw redding. Wat betekent oud verbond? Het is wij verbond, wij joden, wij christenen enzovoort. So Het bewust zijn van de massamens. Wat betekent innerlijk gezien, nieuwe verbond? Dat is ik verbond, de persoonlijke verbondheid, verbondenheid met de schepper. Alleen, en uitsluitend dit nieuwe verbond, brengt de uiteindelijke vervulling zowel aan een individu, als aan de gemeenschap in het geheel. Want in, elke, in elk mens op de aardbol zitten twee krachten. Israël, de wens om te geven, en volkeren der wereld, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Zorg er dus voor dat jij Israël in jou, met zijn kroon, Yeshua in jou, niet gaat vertrappen en ter dood laat brengen. Telkens als je merkt dat de volkeren der wereld in jou de overhand nemen en Jeshua binnen jou vernederen, en aan de dood overleveren, grijp dan direct in, en overwin hem. die boze krachten in jezelf, door boven het verstand te gaan. Dan zal ook jij in staat zijn, om telkens te zeggen, ik heb de wereld, Overvolg.